Gisteravond werd bekend dat twee weefsels die waren gevonden van Lisanne zijn. De onderzoekers hebben nog geen doodsoorzaak kunnen vaststellen. Officieel sluiten de autoriteiten een misdrijf nog niet uit, maar het lijkt onwaarschijnlijk. De branchevereniging voor ballonvaarders is bang dat door nieuwe Europese regels veel oude ballonvaarders moeten stoppen. Wie ouder is dan 65 mag binnenkort geen commerciële ballonvaarten meer uitvoeren.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 De missie is bedoeld om te voorkomen dat het land, net als Irak... ten prooi valt aan islamitische extremisten. Op 9 juli wil de NAVO de knoop doorhakken. De Braziliaanse bondscoach Scolari is boos op Louis van Gaal. Die zei gisteren dat het belachelijk is dat Brazilië... de laatste groepswedstrijd pas speelt na de wedstrijd van Nederland tegen Chili. Daardoor kan Brazilië volgens Van Gaal zo bijna zelf bepalen... tegen welk land het in de achtste finale speelt... De tegenstander van Nederland in de achtste finales komt uit de pool van Brazilië. Scolari noemt het een domme reactie van Van Gaal, ingegeven door kwade bedoelingen. De FIFA heeft de tijdstip gekozen en we moeten er eerst maar eens voor zorgen dat we verder komen, zei Scolari. Het weer, veel zon, in het noorden en oosten ook wat wolkenvelden en het blijft droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Helene Geest bij de ANWD. In de Randstad staat nog file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en Knopend Amstel 14 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen knopend Watergraafsmeer en de RAI 5. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda 6 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En de N220 tussen Hoek van Holland en Maasluis is in beide richtingen dicht... tussen Maasdijk en de aansluiting met de A20. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort op zaterdag, wat ook uh, op maandagmorgen wordt herhaald. Trouwens, tussen uh, 8 en uh, 11 uur. Dit is een zin uit de jaren 80 van Wommik en Wommik. Dat was Teardrops. Het is 8 minuten over 4. Welkom terug. En in het de derde uur hebben we de volgende onderwerpen voor je. Nou, allereerst gaan we luisteraars rond de klok van kwart over 4 schakelen naar het zonnige Saint-Tropez. Want onder het motto van Gaat het weer een beetje, meneer de Visser gaan we eens even informeren hoe het leven er daar op dit moment uitziet... in Zuid-Frankrijk en met name in Saint-Tropez. En wat er voor zeilwedstrijden en evenementen daar allemaal aan de gang zijn. Dat allemaal rond de klok van kwart over vier. En om half vijf jaar uiteraard het vaste item, het dier van de week. En om kwart voor vijf, ja, het is op verzoek van een trouwe luisteraar van ons programma... herhalen wij een gedicht, want uh, hij, uh, hij, dat kan ik wel verklappen... Had hem gemist, dus we gaan hem even weer opnieuw doen. Het motto is, het is zomer. Zoals Lex van der Hoorn eerder zei tijdens het weerbericht om half drie. Het is nu echt zomer. En het gedicht, ja, het heet ook inderdaad, het is zomer. Dus kwart over vier naar Zuid-Frankrijk. Half vijf naar het dier van de week. En rond de rondklop van kwart vijf naar het gedicht van de week. En als we nog even tijd hebben, gaan we nog even een samenvatting maken van... Ja, één week WK uh, het ligt achter ons. En de, ja, de, de, de teams die doorgaan, die worden een beetje duidelijker... En we gaan kijken wat dat voor Nederland zijn elftal wellicht zou kunnen betekenen. Maar al is weer lekkere muziek. Zo is het ten één ding, zeker Albert-Jan. Maandag eten we Chili Concarne. Ja, we hebben er zin in. Om zes uur begint die wedstrijd Chili tegen Nederland. Zometeen over twee tal platen gaan we naar Frank de Visser in Frankrijk. Eerst deze van Nico en Fins. Try! Voor de grote hit van dit moment, wat is deze single? lekkere door Nico en Vince. En am I wrong? Het is 13.04. Haasje naar het gastensplein, want culinair Zovoort is geopend vanaf 4 uur. He loved the dream. Binnen met Frankrijk ja, op dit nee. moment. Ik denk dat meneer de Visser zijn mobieltje van bord afgelazerd is en dat hij daardoor de telefoon niet op kan nemen. We gaan het proberen om via de Mario-phone kijken of dat lukt. Maar ja, uh, waarschijnlijk wel. Als het niet lukt, dan houdt hij dat allemaal nog te goed. Nou, dan switchen we gauw weer even terug naar het golf. En dan wordt het momenteel gegolfd in Ierland tijdens de Europese Tour. En zo langzamerhand gaan de heren zich opmaken voor straks. Langzaam maar zeker komen ze steeds dichter bij Nederland en zullen ze straks neerstrijken op de Cannemore Golf and Country Club. Maar momenteel, gol en dan gaan we even terug naar gisteren: Golfer Daan staat, stond na tweede dag van het Ierse Open er goed voor. De debutant op de Europese Tour leverde vrijdag een kaart in van 71 slagen, met andere woorden level par. En daarmee bezette hij na twee dagen de gedeelde 16e plaats in de stand met 138 slagen, 4 onder par. We hebben zojuist even gekeken naar de tussenstand voor de derde dag. Moving Day, zoals het zo mooi heet. Hij uh, is mo uh, staat momenteel gedeeld 33ste... Met plus één en uh, nou gaat de telefoon. Ja, waarschijnlijk is het uh, meneer De Visser. Ja, uh, goed. Ja, ja. ja, blijk, ja, ja blijf maar uh, heel uh, even, uh, hangen. Blijf blijf even hangen. Blijf maar heel even hangen. Blijf even hangen. In ieder geval... Ja, maar die, die boot was zo'n herrie. Ik had hem <laughs> even gezegd, ik hoorde hem niet. Els zegt dan. Uh, ja, dat is, is al Oké. Oké, okay. okay, so. nou, je komt er zo meteen in. Even wachten, <laughs> je, je komt er zo meteen in. Daan Huizing na drie dagen uh, op Moving Day, gedeeld 33ste. Met een stand van, over, van, van, van vandaag van plus 1 en een totaalstand van min 3. En de leider momenteel is Danny Willet uit Engeland... met een stand van min 11. Wordt vervolgd. Oké, okay, nou, daar gaat hij dan, hè? Daar gaat hij dan, daar gaat hij dan, ja! We hebben verbinding met Frankrijk, met meneer de Visser. Goedemiddag! Hey, goedemiddag. Hoe is het, jongens, daar? In, in, in, in, het, in het... Hoge Noorden, waar ja, uh, ja, nee, bij ons gaat het helemaal goed. Ik was even bang, Frank, dat je mobieltje misschien in het water gevallen was. Dus... Ja, nee ja, het zou me nee. kunnen, nou, natuurlijk. Het, ja, de maar ik heb altijd een, een backup. Maar uh, nou, het is hier. Ja, ik wil helemaal niets zeggen. Helemaal niets. Het is echt niet normaal, het is prachtig weer. En uh, we varen de haven van port ribald nu En uh, ja, ik moet zeggen, het is een beetje oppassen uh, links en rechts, want het is druk met toeristen. En het is, uh, ja, het is hartstikke warm, het is prachtig weer. Hoe is het bij jullie daar? Nou, hier schijnt het zonnetje ook uh, inmiddels, uh, uh, de meneer De Visser. Maar even het volgende. We hadden een mooie intro voor u klaargezet. Met dat nummer, uw favoriete het nummer van C.D. C.D.? Ja, dat hebben we net gedraaid. Dus dat hebt u even moeten missen. De, onze excuses nou, daarvoor. Zeker moeten missen. Onze. Ex... Is is een, een, een nummer dat gaat over vriendschap. Ja, en, dus, maar goed, die hebben we net even voor je gedraaid. Uh, meneer de Visser, wat er was er de afgelopen week meldenswaardig in het zonnige Saint-Tropez? Uh, de Rolex Cup hebben we de laatste dagen meegemaakt. En uh, die zijn uh, fantastisch verlopen. Die zijn uh, uh, dan uh, in plaats van uh, via Giraglia, dat is Corsica, zijn ze nu direct naar uh, Monaco gevaren. Omdat daar een nieuwe jachthaven is werd... En uh, nou ja, voor de rest is het hier. Uh, ja, ik wil, ik wil je niet plagen, maar het is helemaal gek. Even een, even een vraag over die zeilboten. Dat zijn dus die moderne zeilschepen. Maar die. Ja, uh, ja, en ik heb begrepen dat die met. Races, races ra zijn het, ja. met relatief weinig, weinig wind al behoorlijk hard gaan. Ja, dat klopt, ja. Maar uh, wat, wat bijvoorbeeld een, een leuk verhaal is, want ik heb aan mijn zwager die in eh. In, in, in, uh, uh, ik heb ik een t-shirtje gegeven met het uh, hele restvrijdverhaal. Ja, dat heb jij ook zo ding, met, uh, Ventura. Nou, Ventura's blijkt dus in Amerika een heel bekend uh, plaatsgebied te zijn. Oké. Okay. En ja, de boot waarop je uw vaart, dat even voor de luisteraars, die heet ook de Ventura. Dat is een bepaald soort ja. schip. Maar het is ja. een Nederlands schip, hè? Ja, Nederlands gebouwd schip, hout. Uh, ik, ik, zal, zal ik hem even laten horen nog? Doe maar, doe maar graag. Nou, wacht even. Ja, Oké, okay, ja. wacht even. Hoor je wat? Ja, we horen wat. We horen de startpiep. Met ja. ja, ja, daar is het geluid al. Ja. Oké, okay. begrepen. Wat, okay. wat voor soort motor zit er in dit, uh, de, ja, deze speedboat, kan ik wel zeggen? Ja, ja, ja je bent zelf aan boord van die boot geweest. Het is een... Uh, de uh, boot is uh, bijna 9 meter. Het is een, een, een, een, een, een in Nederland gebouwde boot. Hij heeft uh, ook veel succes hier. Uh, er zit een 8 liter, 8 cilinder, 430 pk motor in. Nou, luister, ik kan u één e ding vertellen, dat gaat heel, heel, heel hard. Uh, hoe weet je dat? <laughs> ja, hoe weet ik. Van horen zeggen, Frank. <laughs> ja, ja, ja, ja. Even. Hey, hey, ja, hey, ja, ja. Vertel, vertel. Nee, de Rolex Cup zit erop. Uh, wat is het eerstvolgende grote evenement in Saint-Tropez? Eerst uh, het is de Vlaander Saint-Tropez. Oké. Oh, okay. En, en dat, is, dat, is, dat is september. En er is in de, in de hele... Uh, de baai... De, de, de golf... de ZVP... heb je natuurlijk aardige dingen... maar het enige, eerste ding in, uh, in ZVP... is de vooraalde ZVP. Oké. Okay. En uh, uh, hoe was het op... Ik, ja. Ja, ja, sorry, vertel. Nee, hoe was het op culinair gebied afgelopen week? Want ik, u, u had uw vrouw een paar dagen moeten missen. Heb ik begrepen. Ja, ja, ja. ja. Ik zou, oh, god, oh, god. Ja, ja, ik zou je vertellen. Jij bent ook... ook Eén keer ben ik bij mij mee geweest, naar uh, een, uh, de Just de Robert. Ja? Dat is een, een plaatselijk uh, uh, restaurant, of maar het is ook een, een, een, een markt, marktgebeuren, zeg maar. En, en dit was gisteravond zijn we geweest, en jij bent geweest toen Elf Presley opdracht. Klopt. We zijn gisteren geweest, Dat was helemaal ja. echt. Het uh, gek, echt waar. Lekker eten, maar heerlijk, heerlijk, heerlijk. Echt oh. gek. Helemaal vol. En, en ze vroegen nog naar uh, UL Almer. <laughs> ja, ja, kan ik me iets bij voorstellen. Maar daar zal u er niet ja. over uitweiden op de radio. Nee, nee, uh, <laughs> nee. nee, nee okay. Een andere vraag. Uh, uh, ziet u nog gelegenheid om tussendoor nog naar Zandvoort te komen... of moeten wij u de hele zomer missen? Nou, ik denk dat je het wel helemaal zo moet missen. Ja. Ja. Ik vind het helemaal zat in Zandvoort. Ja. Ik vind het leuker hier. Als ik niks te doen heb hier, ja. doe ik het liever hier. Oh, Oké. Okay. Nee, maar hier in Zandvoort ja. zijn we ook uh, goed culinair bezig, meneer De Visser. We hebben dit weekend... Culinair, wat zeg je dan? Culinair. Ja, culinair ja, Zandvoort. Hele weekend Zandvoort culinair. Ja. ja. Oké, okay, hartstikke goed. Ja, dat is helemaal top, ja. Dat lees ik helaas ja, dat, is ja. dat was mevrouw de Visser. Op. Ja, dat, dat, ik. Ik. Ja, dat, dat hebben ik. we wel gehoord. Ja. Meneer de Visser, vanuit een zonnig zandvoort en een culinair zandvoort wensen wij u en uw vrouw een behouden vaart. En uh, okay. ja, ik durf het bijna niet uit te spreken, maar misschien zien we elkaar nog wel. Oké, okay. nou, ik denk het wel. Ik ben er bang voor. Okay. <laughs> Bedankt, meneer de Visser. Bedankt voor jullie belletje, jongens. En graag gedaan. Zo. Behouden vaart. Ja. Veel plezier hoi, hoi. daar hè, de hele zomer. Hoi, hoi. We houden contact.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 Heerlijke, zonnige uh, Franse muziek bij uh, CFM. En daarachteraan uh, de ziel van Billy Joel en de Updown Girl. Het is één minuut overal vijf tijd voor het dier van de week al, jan uh, Ja, klopt. Ja. Nee, het is één, één, het zijn één minuut over tijd, hè? Eén minuut over ja. tijd. Oeh, goed. De dierenbescherming vraagt extra aandacht voor de dieren in het opvangcentra. Deze dieren wachten erop om gekozen te worden. En soms wachten ze al heel lang. Ze blijven achter omdat ze of te oud zijn, te schuw of onaantrekkelijk... Sommigen hebben een handicap. Stakkers vinden veel mensen. Kanjers zeggen de verzorgers van Dierenthuis Kennemeland. Ook deze dieren verdienen natuurlijk een mooie toekomst. Daarom is er de komende tijd extra aandacht voor deze kanjers. Deze week aandacht voor Kaya, een lieve oude dame op zoek naar een fijn huis. Ze is zeer sociaal en houdt heel, houd heel veel van aandacht. Ze gaat graag naar buiten om van het zonnetje te genieten. Dus een huis met een tuin is haar ideaal. Ze is andere katten eh, gewend, maar heeft behoefte aan haar plekje te markeren als ze de nieuweling bij anderen geplaatst wordt. Daarom plaatst ze het dierenhuis haar het liefst in een huis zonder soortgenootjes of samen eh, met haar lieve vriendinnetje Toetie. Wie bezorgt deze knuffelbare oude dame dan wel dames een paar mooie jaren? Trouwens, Tau tevens is het dierenhuis dringend op zoek naar vrijwilligers die zaterdag, eh, op zaterdagen en in de zomer willen helpen met het verzorgen van. De honden, katten en konijnen. Hebt u, jij, tijd om van half negen s morgens tot half één te komen helpen? Meld u je dan aan via, uh, via uh, het dierenthuis Kennemerland of bel ze even. U bent meer dan welkom, de dieren zullen u daar dankbaar voor zijn. En Kaya verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571 3888. 571 -3888 of kijk even op www.dierenthuiskermbaland.nl. En het dierenthuis is geopend van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. op de maandag tot en met zaterdag. Dus geef Kaya en Toetie een nieuw huis. Ze hebben weliswaar een handicap. Maar ja, daar hebben de golfers ook wel eens van. Dus wat maakt het uit? Volgens mij is het met uh, dit WK voetbal, Albert-Jan, is het weer. Casa ping, ping, voor Mevoet. Met uh, deze single Rio de Janeiro. Het is zes minuten overal. Vijf jaar nu we het toch over uh, Brazilië hebben. Het WK voetbal, hoe gaat het daarmee? En uh, wie zijn de kanshebbers? Nou, uh, ja, laten we even met z'n tweeën even, dat even doorlopen. Want we hebben al een week uh, WK achter de rug met natuurlijk wel verrassende uitslagen. En uh, we gaan zo langs maar een beetje vooruitkijken van nou, wat, kon, wat kan ons nog te wachten staan. Dan gaan we allereerst eens even kijken naar groep A. Dan heb je Brazilië, Mexico, Kroatië en Cameroen. En dat is natuurlijk voor Nederland erg belangrijk, want diegene... mocht Nederland eerste worden in, in hun pool... Dan, dan zullen ze tegen de tweede van groep A moeten. En dat is dan, wordt dan of Mexico, Mexico of Kroatië. Wie denk jij dat het wordt? Oeh, ik denk uh, Kroatië. Denk je Kroatië? Ja? Ja, het zijn wel harde bikkels. Maar goed, dat is nog even spannend. Dus in ieder geval uh, mocht Nederland dus in groep B gelijkspelen of winnen van Chili, dan zal Nederland als ze winnen... als groepse hoofd dus tegen nummer 2 van groep A komen. En dat is in jouw geval Kroatië en in mijn geval is dat Mexico. Wedden om een piep. Ja, okay, ja bij dat is goed geregeld. Uh, ja, Spanje kan naar huis in groep B. Uh, en Australië kan dan ook naar huis, want daar, daar is het gewoon... tussen uitgemaakte zaak dat Nederland en, en Chili doorgaan. Alleen de vraag is wie wordt 1 en wie wordt 2. Gaan we door naar groep C. Dan hebben we Colombia, Ivoorkust, Japan en Griekenland. Nou, Colombia gaat sowieso door. En uh, ja, Ivo Japan en uh, Ivoorkust kunnen nog voor de tweede plaats gaan. Maar Ivoorkust heeft momenteel twee wedstrijden gespeeld en daarin drie punten. Japan heeft twee wedstrijden gespeeld en één punt. Dus het zou nog uh, verschuiving kunnen plaatsvinden. Griekenland kan in mijn optiek naar huis. Hoewel ze ondanks het feit dat ze met tien man toch nog gelijk wisten te spelen. En, uh, ja, toch wel... Een memorabele gelijkspel uit hebben getrokken. Gaan we naar groep D. Dan hebben we Costa Rica, Italië, Uruguay en Engeland. Nou, één ding weet je wel zeker. Engeland. Engeland mag naar huis. Bye bye Blackbird. Nee, het is heel jammer, maar uh, ze hebben, het zat er niet in uh, dit jaar. Zat het voor ons de vorige jaar helemaal niet in? Of uh, de vorige keer WK? Of was het EK? Uh, Goed, de, EK. EK, dat we wel weer gelijk naar huis konden. Goed, Costa Rica zal doorgaan en uh, wie wordt het tweede? Dat zal gaan tussen Italië en Uruguay. Ah nee, ja, Italië en Uruguay. Ook dat wordt nog een spannende pot. Gaan we naar groep E. Dan hebben we Frankrijk, Ecuador, Zwitserland en Honduras. Nou, ik heb Honduras de eerste wedstrijd zien spelen. Maar die spelen rugbyvoetbal. Ja, <laughs> dus ja, echt dat echt. was niet normaal. Dus nou, die, die, daar heb ik een streep doorheen gehaald. Uh, Ecuador, Zwitserland. Uh, nou, Zwitserland, ja, die hebben gisteren toch een, een, een eclatante nederlaag geleden tegen Frankrijk. Vijf tegen twee was het uh, zelfs. Dus uh, ik, uh, ik, zet mij, ik zet in op, e op Ecuador. En dan ga ik uh, voor Zwitserland. En uh, werden om een piep Ja okay, hoor. deze. Goed. goed dus ik, zet, ik zal er even notitie. Twee. Ik zal er even notitie van maken. Ik zal er twee streepjes zitten. Ga naar groep F, luisteraars. Argentinië, Nigeria, Iran en Bosnië. Nou, kort gezegd, Bosnië gaat het volgens mij niet meer halen. Dat gaat tussen... In ieder geval Argentinië zal doorgaan. En dan wordt het spannend tussen Nigeria en Iran. En uh, vanavond speelt uh, Argentinië tegen Iran om zes uur. Dus dat is een spannende wedstrijd om te kijken wie, wie, hoe dat verder zich gaat ontwikkelen. Dus ik, ik ga er vanuit Argentinië en Nigeria door naar de tweede ronde. Ik ben met je eens. Dan gaan we... <laughs> gaan we naar groep G. Duitsland, Amerika, ga naar Portugal. Nou, Portugal, bedoel, als je een team aan één, één voetballer gaat ophangen, dan gaat het nooit goed. Zo is dat ook, zo, zo, zo is dat ook fout is gegaan bij Engeland. Ik bedoel, één man kan een team niet, uh, niet, niet er doorheen sleuren. Dus uh, ik ga er vanuit dat Portugal dus afvalt. Uh, ja, of, uh, en, en Ghana. Dus dan zou het verrassend zijn als Duitsland en Amerika dus doorgaan. Niet dat, verrassend dat Duitsland doorgaat, maar wel dat Amerika doorgaat. Want je had dat toch post al verwacht. En last but not least, groep H. België, Rusland, Zuid-Korea en Algerije. Algerije gaat uh, in mijn optiek naar huis. Het, gaat, het zal dus gaan tussen België, Rusland en uh, Zuid-Korea. Dan houden we nog over, ik ga ervan uit dat België... die spelen verrassend fris voetbal, aanvallend voetbal... En dus het zal de tweede plaats gaan tussen Rusland en Zuid-Korea. Nou, ik vind het... Uh, ik, ik houd op een... Uh, ja, ik weet het niet. Nee, ik zit ook te twijfelen. Nou, de toekomst zal het uitwijzen. In ieder geval, in groep H, België door. En dan uh, een goede tweede, Rusland of Zuid-Korea. Nou, zo word... Zometeen om zes uur de wedstrijd uh, Argentinië tegen Iran, waar je het net over had. Klopt. En om negen uur, daar komt hij, de kraker van vandaag, Duitsland tegen Ghana. Gewoon een leuke wedstrijd. Dus we hebben een heerlijk voetbalavondje voor de boeg. Maar eerst, allereerst even iets lekkers gaan eten tijdens de culinaire zandvoer. Uiteraard. Dat, zo is het. En wij houden nog steeds van oranje. Hè? Ja, we worden gewoon kampioen, hoor. Hier is André Hazers. Van Oranje om zijn gade en zijn doel. hebben wij vertrouwen in de wedstrijd van maandag om 6 uur. De wedstrijd tegen jullie Wij Houden Gewoon van Oranje. Dat was de single van André Hazers. Daarmee werd het bijna kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de week op verzoek. Het is zomer. Vandaag is het zomer. Het is vandaag medio juni. Vandaag zo'n dag waarvan je denkt...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 En jij was 28. En van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat je me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. Het is zomer. Je was zo vrij. Ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niets anders dan je lange, blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen...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 Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. Het is zomer. Het is zomer. Het is zomer voor het eerst in mijn hele leven. Het is zomer, de allereerste keer. En ik was een man toen de zon weer opkwam. Het is zomer. Het is zomer. En nu? Nu is het pas echt zomer. We deden hem op verzoek bij CFM. Verder zullen we er niks bij zeggen, hoor. Nee, zo, zo zijn wij niet. Hè? Nee, het, het, het, het gedicht zegt genoeg. Het gedicht zegt genoeg. We hebben het met alle plezier voor je gedaan. Mr. G, meer zeggen we niet.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 Het gedicht van de week op verzoek bij CFM. wordt hier de show van Rob de Nijs en het werd zomer. Eigenlijk valt er maar één uh, melding bij te doen hè, bij het gedicht van de week. Love never felt so good. Hier is de nieuwe Michael Jackson. Bij de nieuwe single van Michael Jackson en Justin Timberlake... en die heet Love Never Felt So Good. Deze past er ook nog wel een beetje bij, hè? Hier is Elfenville en Forever Young. Ook zo'n geweldige plaat, dit, hè, Albert-Jan? Ik blijf eeuwig jong. Zo is het, zo is het. Het is je aan te zien, hoor. Dank je, dank je en Forever Young bij CFM op de zaterdagmiddag. Het zit er alweer op voor ons. Ja, en, ja. Morgen, en morgen is het Zandvoort op zondag. Dan met van Bergen, onze collega. Dus zo is nog, het. Morgen een vrije dag. We hebben morgen vrijdag. En mooi weer. En mooi weer. Ah, het is ongelooflijk. Wat willen we nou is, nog meer, hè? Dat ruimt. Zo is het. Volgende week zaterdag, dan zijn we er weer.